Dit is Martijn Nijhuis met het NOS-journaal. Syrië heeft 17 diplomaten tot persona non grata verklaard. Die diplomaten uit onder meer de VS, Groot-Brittannië, Turkije, Frankrijk... moeten het land zo snel mogelijk verlaten. Sommige diplomaten waren al vertrokken vanwege het geweld. Na het bloedbad in Hula wezen veel westerse landen Syrische diplomaten vorige week de deur uit. Bij het geweld kwamen 108 mensen om, onder wie veel kinderen... De NS stopte met de vakantiedienstregeling. Sinds 2003 reed de NS met minder treinen rond de kerst, mei en zomervakantie. Daar kwam veel kritiek op. In sommige gevallen werd het aantal treinen per uur gehalveerd. Voortaan worden in de zomer en tijdens andere vakantieperiodes evenveel treinen ingezet als bij de normale dienstregeling. De NS zegt dat de treinen wel korter zullen zijn. De FNV-bonden die samen een nieuwe vakbeweging willen oprichten trappen op de rem, blijkt uit een vertrouwelijk rapport dat de NOS in handen heeft. Een werkgroep adviseert om de huidige structuur voorlopig te laten bestaan en langzaam te groeien naar een nieuwe vakcentrale. Vooral grotere bonden als Abfacabo en bondgenoten hebben bezwaren omdat ze door die nieuwe vakbeweging minder macht krijgen. De SP vindt dat de AOW-leeftijd in elk geval tot 2020 niet omhoog mag gaan, staat in het nieuwe verkiezingsprogramma van de partij. In het vorige programma was de partij nog tegen elke verhoging en werd geen jaartal genoemd. De SP zegt verder dat mensen op hun 65ste moeten kunnen stoppen, ook als de pensioenleeftijd omhoog gaat. De Eerste Kamer wil dat de leeftijdsgrens voor het kopen van alcohol omhoog gaat naar 18 jaar. Nu is de leeftijdsgrens nog 16 Volgens de Eerste Kamer is er overstelpend bewijs voor de nadelige effecten van alcoholgebruik onder jongeren. En is er in de samenleving veel steun voor een grens van 18. Het weer. Bijna overal droog, wolkenvelden en af en toe zon. Morgenochtend bewolkt en regenachtig, smiddags opnieuw kans op wat zon. Maximaal 18 graden. De... Dit is Wijnand bij de ANWB. De files van 3 kilometer en langer staan op de A10 West naar Zaanstad bij de Koentunnel 6 kilometer. A15 vanuit Europoort tussen Hoogvliet en knooppunt Vaanplein 6. A16 Rotterdam richting Breda voor knooppunt Ridderkerk 6. A20 naar Gouda tussen knooppunt Ketelplein en Rotterdam-Krooswijk 6. A20 vanuit Gouda bij Moordrecht 3. A27 Gorkem richting Almere bij Bildhoven 4 en naar Breda voor de brug bij Gorkem 3. En de A28 van Utrecht naar Amersfoort tussen de Uithof en de afrit maar een 8 kilometer. Tot zover de verkeersinformatie. Van...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 Levert ritme van Zandvoort ook op TV. Zie FM Text TV op kanaal 45. ZFM Oké. Okay. Inside. Sit tight, sit tight, it'll be alright Ja. A winner who has labor, Looking home for style Only the best can pass the test Let me check you